Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een eerste vaccin tegen het nieuwe coronavirus kan volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO over anderhalf jaar klaar zijn. In de tussentijd moeten landen zo agressief mogelijk proberen te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, zegt WHO-chef Tedros. Hij noemt het coronavirus een wereldwijde bedreiging die potentieel gevaarlijker is dan terrorisme. De WHO maakte ook bekend dat het virus de naam COVID krijgt, COVID-19, een afkorting van corona, virus, disease en 2019, het jaar dat het virus uitbrak. Vanaf vannacht geldt in heel Nederland een ophokplicht voor pluimveebedrijven. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat de maatregel is genomen omdat de vogelgriep nu ook is opgedoken in Duitsland. De kans dat de ziekte in Nederland komt is dus toegenomen, zegt Schouten. Rond de jaarwisseling kwamen de eerste berichten over vogelgriep in Polen. De pluimveesector vraagt al weken om maatregelen. De ophokplicht geldt niet voor hobbykippen. Ten noorden van Ameland heeft een schip vijf zeecontainers verloren, meldt de Kustwacht. Het Nederlandse schip voer op dezelfde route waarop vorig jaar de MSC Zoe 345 containers verloor. Voor zover bekend zijn twee containers nog dicht. In een van de open containers zit papier. En de Duitse rechtspopulistische partij AFD heeft aangifte gedaan tegen Angela Merkel wegens machtsmisbruik. De AFD verwijt Merkel dat ze zich als bondskanselier negatief heeft uitgelaten over de steun van de partij voor de nieuwe premier van Turingen. Die stapte een dag later op, onder meer vanwege de reactie van Merkel. Die sprak volgens AFD-partijleider Moyten niet namens haar partij... omdat ze geen relevante functie meer heeft binnen de CDU. Hij vindt dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan amstmisbruik. Het weer, buien, met kans op onweer, hagel en natte sneeuw... aan zee een stormachtige wind, vannacht 3 graden... morgen nog enkele buien en minder wind en een graad of 6, 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer nog rekening houden met hinder door zware windstoten. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp gebeurde een ongeluk. Tussen af het IJmuid en knopend Raastorp is de hoofdrijbaan dicht. Gebruik daar liever de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Next thing you know, you're close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 En, uh, ja, gezellig. kan niet ja. wachten kortste dag uh, is alweer geweest. Ja. Hey. Mag ik een uh, kopje thee voor ja. mij? Een uh, rooibos thee heb je dat? Ja, die heb ik. Ja. mijn groene. En ah, even komt eraan. Zullen nog de lunchkaart willen dus, nee. zien? Nee hoor, dankjewel. Net als uh, rechter zandvoort er twee haringen op, hey. Ja.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 How can I Must have known that he could, that you'd never leave him, now you can't see my love.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 day that I die.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 that I'd that I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 Ja, de perons worden verbreed, en, en, uh, dus ja, daar uh, oh. dat, dat, dat gaat wel wat gebeuren, dus het ja, is wel gaaf voor Ja, we allemaal prachtig. Ja. Hulde voor uh, degene die daar allemaal ja. zo hard voor gewerkt Absoluut. hebben, dat dus het voor elkaar is. I'm, fast. Not gonna last. I'm, really I'm up, I'm going down, I'm in it don't even ask.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 En natuurlijk uh, familie van prins Vastgoed, uh, zijn opa, prins Bernard hebben we het nou over.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 Ooit de eerste Vierbaansweg weg van Nederland. Meen je Wist je dat? Nee. Weet ja. je dat? Allereerste vierbaans weg van Nederland. 1920 gebouwd, hè? Ja, dat weet ja. ik precies. Maar. Ja, het staat nu in het Sandwiskanker. 1920 20 dat een foto, dat is een ja. bouw uh, ja. grappig. Ja, dat hmm. maar, uh, dus dat is op zich een uitdaging en wellicht dat hij in het kader daarvan, oh. van de bereikbaarheid.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 Nou heeft dat uh, Bouwens-Pallas nog een soort van uitstraling en herkenbaarheid. Heeft wel herkenbaarheid, ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat heet dan wel wat. Nou, ik hoop dat het, dat daar klein, een klein beetje... Ja. Um, Tot z'n feind, uh, want een aantal jaren geleden was een uh, Zwitsers consortium bezig om daar een hotel te plaatsen. Ja. En uiteindelijk uh, heeft... Uh, als ik het goed... Uh,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 Like a fight. Used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rode, I walk him bound till we had him rolled. We're kind of falling out. Showed me the low, he showed me the down. Called it the happy low down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids.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 I'm not afraid to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 Van, uh, ja. toen nog Jaap en Han, huidig ja. uitbater van Molly, maar toen de tijd nog uh, Han en Jaap. Dat was hier, ja. ja, dat was fantastische tijd ja. ook. Ja. En de Oasebar, kom ik ook wel eens. Ja.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 Portugese. Ja. En uh, jouw dochter woont nu in Portugal, ja. dus daar kom je nu ook... Uh, kom ik ook geregeld. En is wat is daar, geregeld? Uh, nou, vier, vijf keer per jaar. Ja, ja. En die is daar een bed-and-breakfast begonnen. Dat uh, ja, is wel ook een meisje van het strand en de zee. Surfbabe. Surf en dat heeft ze hier allemaal, uh, ja. is hier allemaal begonnen? En uh, toch de liefde door ma waarschijnlijk voor Portugal uh, uh, ja, hij uh, heeft doen besluit om daar te gaan wonen. Ja. En met de vriend en uh, Knaap uit Zandpoort, en met bed and breakfast begonnen een aantal jaren geleden, gaan ze speren. Ja? Ja, helemaal leuk. Dus het uh, avontuur bestaat nog. Ja. Maar ik ben wel Zandvoort, ik, ik ga hier ja. niet weg. Ja, nou, je broer heeft natuurlijk ook een strandtent gehad. Ja. Je neef heeft nu een strandtent. Oh. Uh, ja. is, is, zit het wel in je, in je, in je DNA? Ja. Ja, ja. ja klopt.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 Karin Piek is, is ook bij Zandvoort en ja. nou, de, de meeste mensen kennen Karin wel en Karin heeft nog een avond gestapt met James Hunt ja. en enorm gezoomd met hem Fantastisch. <laughs> en die James Hunt was natuurlijk ook iemand die. Ja, je, ik heb een foto van hem, ja. net James Dean. Ja, nee, je je al, ja. helemaal, uh, ik ben ja, niet dat, van die club, maar hij zag er goed uit. Hij kan zag ik er goed, goed, goed uit, uit ja. Ja. Ja. ja. Hij zag er heel goed uit en hij was er natuurlijk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 dat zijn ja, ik... laptops of villa. Ja, ja, ja, ja. Het is uh, NASA. Het ja. is uh, rocket science. Ja. En, en uh, wat dat betreft.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 Nou Frank, het was me een eer om met jou hier even gezellig te zitten. Ja, we zouden nog uren kunnen praten, maar ja. oh, wellicht nog meer. Uh... En, uh, ik vond het erg leuk. Ja, ik ook. Frank, ik zou zeggen zet hem op. Zet hem op. Maak er een mooie dag van. Ja, gaat lukken. En uh, nou, uh, wij zien elkaar, wij zien elkaar Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Tot zover de uitzending met Gerloogman. Hij heeft, hij heeft nieuwe gemaakt, die komen er binnenkort aan. Hij is op Curaçao geweest, ook daar uh, heeft hij zijn avonturen uh, opgenomen. En dat zullen we binnenkort allemaal horen. Mijn naam is Walter Sands, ik ben vanavond bij je uh, tot ongeveer, ja, wat zullen we zeggen, elf uur, 12 uur. In ieder geval tot